Het is de ijdelheid van mijn oude heer, die met alle geweld een middeleeuwse ridder van me wilde maken. Dat is hem wel niet gelukt. Wat dat betreft sta ik met beide benen op de grond. Als jongen leek mij dat het mooiste wat er is, een middeleeuwse ridder te zijn. Met een paar schildknapen. Bijvoorbeeld. <hums> Hebben kippenman en Van der Meulen nog gereageerd op jouw artikel?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 Met haar regeringsjublieft. Curaçao. Na een hele week feesten zijn we op Curaçao dan zo ongeveer aan het sluitstuk van de feestelijkheden gekomen. Zeg jonge dames, jij je bent van het meisje schuld. Waarom vieren we eigenlijk feest vandaag? Ja, zeg het maar hè. Want de koningin is vandaag 25 jaar geworden. Heb je? Wat is er? Niks. Je haalt? Ik haal niet. Je haalt wel. Waarom is dat dan? Ach, om die mensen. Om die mensen? Omdat ze gelukkig zijn, geloof ik. Ja, dat is gek. Ik heb het zelf ook niet. Het is gek. Je bent ook zo gespannen de laatste tijd. Ik? Ja.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 heeft D.A. niet aan jullie voorgesteld? Nee. Want dat is dan een omissie. Ze lijkt een beetje lotje. Vind je niet? Ja, daar heeft ze wel wat van. Hetzelfde dikke kontje. Oh, dat weet ik. Dat hoor ik heb alleen maar uit. Dat koos niet. <laughs> <laughs> Hebben jullie dat gelezen? Van die man die een baksteen in de spoelbak van zijn wc heeft gelegd en heeft uitgerekend dat dat 30 miljoen liter per jaar zou besparen.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 Ze zouden beter de rok kunnen afschaffen. Dan krijgen ze het maar van aan hun blaas. Ja gek. Dan moet de spijkers in die bril staan. Dan bedenken ze ze wat twee keer. Ik ken mensen... die hun wc-bril... met bont bekleed hebben. Met, met bont? <lacht> het is een onvraag. Een kop koffie graag. En minder olijfolie eten. Maarten...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 Nee, ik heb nergens attache's. Oh, juist. Je ziet er gelukkig weer wat beter uit. Vorige week zag je helemaal groen. Vorige week? Wat was het dan vorige week? Dat weet ik niet. Ik ook niet. Een brief van Pieters.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 Pieters is er de man niet naar om iets over zijn kant te laten gaan. Pubing heeft het bij herhaling over Nederlanders, zoals kennelijk Hollanders en Vlamingen bedoeld. Deze Nederlanders staan volgens mij bij de IJslanders bekend om hun zuinigheid. Dat misschien een karaktertrek van de Hollanders, maar zeker niet van de Vlamingen is. Dat er in Vlaanderen nog wel een hartig woordje over dit stuk gesproken zal worden...